Nieuws van 12 uur. Jan van der Putten met het NOS. Is 2 miljoen euro beschikbaar? Dat is net zoveel als werd uitgetrokken voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne in 2016. Vanaf begin volgende maand kunnen organisaties en particulieren subsidie aanvragen bij de referendumcommissie. Die heeft vandaag de voorwaarden bekendgemaakt. De subsidie is bedoeld om het publieke debat over de aftapwet te stimuleren. Organisaties kunnen maximaal 50.000 euro krijgen, particulieren 5.000 euro. Het referendum is op 21 maart, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. President Sisi van Egypte heeft het leger opdracht gegeven... om alle mogelijke middelen te gebruiken om het noorden van de Sinai-woestijn veilig te maken. De krijgsmacht krijgt daarvoor drie maanden de tijd. Vorige week vielen bij een aanslag op een moskee in de Sinaï meer dan 300 doden. Sisi zei tegen de nieuwe stafchef van het Egyptische leger dat hij alle brute kracht mag gebruiken die nodig is. Wie achter de aanslag zat staat nog niet vast, maar alles wijst op een lokale groep die is aangesloten bij terreurgroep Islamitische Staat. Air France KLM sluit een partnerschap met de Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways. De maatschappijen werken al langer samen met hun vluchten tussen Europa en India. Nu worden ook de vluchtschema's op elkaar afgestemd en delen ze de kosten en de opbrengsten van vluchten. Het is de eerste luchtvaartsamenwerkingsovereenkomst tussen India en Europa in de geschiedenis. Jet Airways vliegt dagelijks vanuit Amsterdam en Parijs naar Bangalore en Madras. In Californië is de zanger van The Lion Sleeps Tonight overleden. Mitch Margot nam het nummer in 1961 op met zijn groep The Tokens. The Lion Sleeps Tonight was een samenvoeging van twee al bestaande nummers... waaronder We Way van The Weavers. De hit van The Tokens geldt als een klassieker. Mitch Margot was 70 jaar. Het weer, af en toe zon, vooral in de kustprovincies ook buien... mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Dus het is een werkdag vandaag. Nou, nog allemaal aan het werk. Nou, we zijn toch aan het werk? N nou, nog niet. Nu wel. Oh. Ja, oké, okay, daar gaan we nu voor start. Ja. Alleen, oh we waren wel aan het werk, we waren aan het voorbereiden. Ja, dat is waar. Wel... Zo, goedemiddag, eh, dames en heren. Uh, Zandvoort, uh, Kennemerland, Nederland, uh, wereld, uh, overal. We zijn er weer, Zandvoort Leus, het is vandaag 29 november. En we hebben weer een vol programma, want het is onze cultuuraflevering, zoals u nu intussen misschien wel weet. En we gaan u dus op de hoogte houden van alle gebeurtenissen die in de regionale... Uh, regionale theaters plaatsgrijpen. En dat loopt dus vanaf, nou uh, oh ja, een heel Kermeland. Dus Beverwijk tot en met, uh, zeg maar, uh, Hillegom of zo. Dat is Oh nee, dat is geen gelder, geen nee, nee, nee, nee, we nee. moeten het niet te breed maken. Nee, nee, nee, Hillegom is te breed. Nee, we houden het op Zandvoort en uh, Heemsteden en zo. Dat is, is een beetje de grens. Wat je op maar. de fiets kan doen, zeg maar. Ja, oké. Nou, Beverrijk kan je ook op de fiets doen. Ja, dat is ook waar. Daar ja. Gaan we ook één. We hebben wel twee uur, twee uur onderweg. <lacht> Ik heb dat ooit één keer gedaan met mijn gekke kop. Dat met je niet. met Laat samen. Ja, In de zomer zijn we één keer op de fiets gegaan. Gingen geen bus. Ja, ja, we wilden gewoon even. Het was onze laatste imbeciele uiting van sportiviteit. <lacht> hey, je hebt het gered, hè? Jullie hebben het gered. Heen en terug, hè? Dus Dat was, vi dat was vier uur fietsen. Ach. Dat was 30 kilo. Dat was. Uh, nee, niet 30. Dat was uh, 50 kilometer. Ja, dat geloof ik graag. Ja, maar... dat is 25 heen en 25 dat terug. Dat heeft je wel, uh, kennelijk wel goed gedaan, want je zit hier weer gewoon, hè? Ja, maar ja, dat is al twee, drie, vier jaar geleden, geloof ik. Dat hebben dat voor het laatst gedaan. Maar oh, sindsdien, okay. uh, sindsdien zijn we onze hersens gaan gebruiken. <laughs> Sindsdien dus zijn we gewoon ons hersen gaan gebruiken van... Hé, hey, er rijdt ook een ov taxi of er rijdt een bus Daarom. of een trein. En je, je kan er... ook uh, lekker thuis blijven zitten. Lekker luisteren naar de radio. Ja, dat kan ook. Maar ja, dan, als, je, als, als, ik thuis, of als wij thuis blijven, ja. dan is er niks op de radio. Ja, dat is ook waar. Dus, nou, ja. we, uh, we, we gaan lekker van start. We gaan lekker van start. Laten we dat maar doen. Ja. En die sonore mannenstemmen die hoorden, dat is natuurlijk mijn collega Ron Gijzer. Dames en heren, weer vandaag, jawel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Eet smakelijk. Uh, Vooral dat. Goed, uh, we beginnen met uh, Artiest in het licht. Dames en heren, want gelijk maar beginnen, hè. Want uh, ook dat is een van onze vaste rubrieken natuurlijk, maar dat is alle dagen zo van maandag tot en met donderdag. Artiest in het licht. Ja, dat hebben we. En... Ik heb er toch wel weer een paar. Waarvan er een paar zijn waarvan u misschien denkt... Heb ik daar ooit van gehoord? Nee. Eén man vind ik wel heel ernstig. Want het is vandaag ook... En die zit er natuurlijk zeker in. Het is vandaag de sterfdag van George Harrison. Van de Beatles. En uiteraard... Komt hij ook aan bod. Het zal niet zo overdreven zijn dat ik van hem dan een 3-in-1 ga maken. Want dat zou dan weer erg opvallend zijn. Het Beatles-virus, dat waart nog rond na vorige week tot de dag. In plaats van een beetle nacht hebben we dan ook nog een beetle dag Nee, dat doen we niet. Nee, dat zou te veel van het goede worden. Goed, hey, we gaan beginnen, rond. Ja, we gaan lekker verstarten. Artiest in het licht. En het is John Mail. weg geweest en dan kwam hij hiermee uh, terug met een uh, gitaarloze band. Hij was het een beetje zat met al die gitaristen denk ik. Maar uh, hij was wel de kweekvijver voor een aantal hele grote jongens. He. Clapton heeft bij hem gespeeld... Uh, uh, Jimmy Page, uh, Jeff Beck... al die grote jongens hebben allemaal zo'n beetje... wel een keer bij de Bluesbreakers... Uh, bij de Bluesbreakers van John Mayo gespeeld. Hij heet officieel John Mayo. Hij werd geboren in Macclesfield. En, uh, en dat ligt in het Verenigd Koninkrijk natuurlijk. En dat was op 29 november 1933. Dus die is vandaag uh, zo... Jarig. 84. Zo. Zegt het goed? <lacht> ja, 84 al. Oh. En hij leeft nog steeds. Ja, Niet te geloven, 84 is hij. Hij is een Britse gitarist, toetsenist en componist. En een van de mensen die de bluesmuziek in de jaren 60 van de 20 e eeuw uh, immens populair maakte. En in die invloedrijke door hem opgerechte band John Mayles Blues Breakers hebben muzikanten gespeeld. Als, nou ik zei het al, Eric Clapton, Jack Bruce, Peter Green, John McVie... Uh, Mick Fleetwood, Mick Taylor en Walter Trout. Die anderen die ik net noemde dus niet. Nou. Oh, paar, ja, maar goed, er hebben zoveel mensen in die band gespeeld. Dus die zullen misschien ook wel wat mee te maken gehad hebben. John Mayles, Bluesbreakers dus. En u hoorde het nummer Room to Move. Een nummer waarin hij uh, later mee terugkwam. Een prachtige live opname van uh, dit heerlijke stuk. Met, uh, ja, en hij had er geen drummer bij. En uh, geen uh, gitarist. Dus nou, dat was uh, best wel leuk. John Mayles. En uh, we gaan naar de 3-in-1. Ja, nou dat maar Laten nou, dat maar doen. Kijk, dat vind ik nou leuk. Er is dan nooit zo enthousiast ontvangen, die 3-in-1. Dit, dit is leuk, zeg. Hoi dan. Hé, hey, de mensen zijn veel te enthousiast voor die 3-in-1, zeg. Jij. Yeah! Wat heb je daar Zoveel applaus tegen. Voor die 3-in-1. Ja. Ja. Voor mij krijg je een applaus. Ja, ja. ja nou, dankjewel. <laughs> dat, is, uh, dat is prachtig. 3-in-1. <laughs> ja, ja, ja. Ja, en die is vandaag van uh, uh, ja, mijn grote vriend en eh uh, waar u bent, Disimans bent Waterflows en Fivergos, Dum en Dombaat was mijn nose. It's all een bad terror facts. People die and some <middels> get bored but when no Creep in Amy in to music. The the show, I know where you have to go In every town's a girl's a tall Where we gonna have them all It seems a bit of fashion style But we can enjoy it for a while So let's go to the opera Listen to that silly growl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 Later hey, hey. De Disneyman's Man's Band. Als uh, kleine jongen stond hij al bij zijn vader in het café... op het biljart uh, met plaatjes mee te zingen. En uh, nou ja, we weten wat er terecht is gekomen. Hij uh, werd zanger. Eerst van bandjes als Take 5 en zo. En dat uh, veranderde later allemaal in de Dizzy Man's Band... En uh, dat was een buitengewoon succesvolle band aan het begin van de jaren 70. Uh, met knijters van hits, zoals onder andere de Sticker Tool, die heeft u niet gehoord. Uh, Matter of Facts en natuurlijk deze twee kanjers, die opera en de show. Of de show en die opera, de goede volgorde. Uh, Jacques Lou's, helaas veel te vroeg overleden, een paar jaar geleden alweer. Vlak voordat hij uh, 68 zou worden. Helaas, helaas, helaas. Wat, uh, denk 67. Wat, nou ja, oké. Okay. In ieder geval jammer dat deze man met uh, deze geweldige stem er niet meer is. Helaas. Goed, uh, dat is je mensband dus. En dat eventjes gewoon lekker, omdat het leuk is. Matter of fact, dat was de eerste die u hoorde. De tweede was de show. En de derde als laatste natuurlijk The Opera. Nou, dan kijk ik even naar de klok, en dan zeg ik: Nou, we kunnen nog één plaatje doen. En dan gaan we naar het nieuws. Kirsten had ik er een 3-1 van. Ik vind dit, dit is geloof ik de nieuwe single, dat ik het goed heb. Maar zo'n gek nummer dit. Ja, de tekst is een beetje morbide, maar maakt niet uit. Eenzame avontuur. Als je dood bent, je kunt je niet bewegen. Vreemde kost Ik kan alleen maar liggen in alle Eenzaamheid. Wat doe je als je dood bent? Je kunt niets horen, zien of zeggen Je ligt doof en blind te zwijgen, tot in de eeuwigheid Dood zijn is vervelend, want je kunt nergens heen Het krioelt er van de maanden. dus je bent niet eens alleen Toch ben je leeg en eenzaam, ontdaan van talen en teken Gelukkig ook geen gebreken, maar daar is alles mee gezegd. Je naaste buur is zwijgzaam en zo ligt je daar maar lijkzaam. Precies zoals je er op een zonnige dag werd neergelegd. Oeh! Het is gegeven De dood mijn vriend is weinig meer dan een eenzaam avontuur Maar mocht je vroegtijdig tijdig heen gaan Dan kun je beter niet alleen gaan Omring je door je naasten in je allerlaatste uur Je naaste buur is zwijgzaam En zo ligt je daar maar lijkzaam Precies zoals jij op een zonnige dag werd neergelegd Blijf leven, zolang het je is gegeven. de dood, mijn vriend, is weinig meer dan een eenzaam avontuur. Je naaste duur is zwijgzaam en zo ligt je daar maar leidzaam. Precies zoals je er op een zonnige dag werd neergelegd. De dood mijn vriend is weinig meer dan een eenzaam hmm? avontuur. Wat doe je als je dood bent? Wat doe je als je dood bent? De dood mijn vriend is weinig meer dan een eenzaam avontuur. Wat doe je als je dood bent? Wat doe je als je dood bent? De dood mijn vriend is weinig meer dan een eenzaam avontuur. Wat doe je als je dood bent? Wat doe je als je dood bent? Vreemde kostgangers. Welke wens vind je daar nog die twee albums in een jaar afbrengen? Dat, uh, dat is historisch bijna. Dat, uh, dat maak je nergens mee. Maar in ieder geval, zij doen het wel. George Kooymans, Henny Vrienden en Boudewijn de Groot samen. Drie topmensen bij elkaar die dan ook nog eens een keertje fantastische muziek maken. En dit is een van de nieuwe nummers van hun nieuwe album. Dat heet Nachtwerk. En het is een fantastisch album. En dit nummer heet de Eenzaam Ja Jawel. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Op de Willensplein in de Muiden stond maandagavond een geparkeerde auto in brand. De politie sluit brandstichting niet uit. De brand rond half acht en de beschadigde uh, ook twee auto's die in de buurt geparkeerd stonden. Van de getroffen auto is weinig over. De brandweer bluste de brand waarvan de oorzaak nog onbekend is. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Een man is gisteravond gewond geraakt bij het oversteken van de Tempelierstraat in Haarlem. De man stak rond 10 uur bij het zebrapad over toen hij werd geraakt door een busje van een postbedrijf. Toegesnelde ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer opgevangen en naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg. De Tempelierstaat was door het ongeval afgesloten voor verkeer. Bussen van Connection moesten daardoor zo'n 20 minuten wachten voordat ze weer verder konden rijden. Er zijn ook deze week weer oplichters actief in Zandvoort die proberen om met een babbeltruc woningen van ouderen binnen te komen om zo geld en waardevolle bezittingen te stelen. Ze doen zich uh, met een smoes voor als medewerkers van thuiszorg, als meteropnemer, reparateur en komen zo vaak met een handlanger de woning binnen. Er zijn ook gevallen bekend waarin de dieven vragen om een glas water of een pen. Wees ook alert bij een geldautomaat. De politie is alert op deze vorm van diefstal... en heeft u uw hulp nodig om deze lafhartige manier van oplichting te voorkomen. Wat kunt u doen? Waarschuw ouderen in uw omgeving? Is er een vermoeden of een aanwijzing dat er sprake is van een babbeltruc bij uzelf of de buren? Vertrouwt u het niet? Bel dan direct de politie via het alarmnummer 112. Blijf aan de telefoon en geef alle bijzonderheden door. Hoe ziet de persoon eruit? Hoe verplaatst zich deze? En uh, is hij alleen of met meerdere? Wat is zijn looprichting? Enzovoort. Verbreek de verbinding niet totdat gezegd wordt dat de politie in de buurt is. Meer informatie over babbeltrugs en het voorkomen ervan... is te vinden op het internet via de politiewebsite www.politie.nl. Het Rode Kruis ziekenhuis in BVW gaat samenwerking met Siemen en uh, gemeente onderzoeken of het mogelijk is een ziekenhuis te bouwen naast het Stationsplein. In onderzoek naar het ziekenhuis wordt gekeken of het mogelijk is om een hypermodern ziekenhuis te bouwen, waarin onder andere het brandwondencentrum een nieuw thuis kan vinden. Men stond voor een moeilijke keuze van een zeer kostbare en complexe renovatie van de bestaande bouw of de stap maken naar nieuwbouw. In het nieuwe ziekenhuis moet plaatskomen voor hypermoderne technieken. Met nieuwe scan- en laboratoriumtechnieken en het verbeteren van werkprocessen wordt het mogelijk gemaakt dat acute patiënten nog preciezer en sneller worden geholpen. Zo worden patiënten sneller en beter in het juiste behandelpad ingedeeld en zijn sommige diagnostische testen dan niet meer nodig. De gemeente Zandvoort heeft de Haarlemse stadsbouwmeester Max van Aarschot gevraagd zijn licht te laten schijnen op de mogelijkheden van de herinrichting van de boulevard in Zandvoort. Uitgangspunt is dat, is dat Zandvoort als grootste badplaats binnen de metropool Amsterdam en tweede badplaatsen van Nederland een boulevard met internationale allure verdient. Zandvoort trekt per jaar 6 miljoen be bezoekers. De huidige boulevard sluit in de ogen van het college niet meer aan bij de wensen en eisen van de huidige tijd. Dat geldt voor het hele stuk van noord naar zuid, boulevard Banaar, boulevard de Vervoosje en boulevard Paulus Lood. Begonnen, uh, begonnen uh, zal echter worden met de zuidelijke en het centrale deel van de boulevard, de Vervoosje en Paulusloot. Die gefaseerde aanpak is volgens het college nodig om inderdaad op korte termijn aan de slag te kunnen. Bij de uitwerking van een, uh, van een voorlopig ontwerp zullen ook omwonenden en andere belangstellenden worden betrokken. Vooraf laat het college wel al weten dat bij het ontwerp uitgegaan zal worden van hoogwaardige materialen, een duurzaamheid, eenduidigheid van de uitstraling en de kansen die verlichting biedt. Na Boulevard de Vervoogdje en Poudersrood kan eh, voor Boulevard Barnaar Noord en Zuid een ontwikkelvisie worden opgesteld. Op dit stuk liggen volgens het college kans voor een grootschalige herinrichting. Tot zover het nieuws. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer. Zomer of hartje je winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. En dan volgt nu het weerbericht van Rico Schreuder. De zon schijnt vandaag geregeld, maar het komt ook tot buien en deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. De wind waait matig uit het noorden en de temperatuur stijgt naar een graad of 6. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt met kans op enkele winterse buien. Het koelt af naar ongeveer 2 graden boven 0. Morgen en vrijdag schijnt geregeld de zon. Maar het komt op beide dagen ook tot enkele winterse buien. Het wordt maximaal een graad of 4. Zaterdag is het grijs en bewolkt met een graad of 3. Maar vanaf zondag neemt de wisselvalligheid weer toe en gaan de temperaturen weer omhoog. Dat was het weer.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 Zie je hem dan voor? heb ik nou niet. Je bent net bezig bij ons. Is nou de thrill al om? <laughs> niet exemplarisch voor mijn gemoedstoestand, hoor. Eh? Niet exemplarisch voor mijn gemoedstoestand. Oh, nee, ik dacht nee, al, nee, ik nou, nou al, je bent net een maand bezig. <laughs> nee, zo snel brand ik niet af. Oh, gelukkig maar. Thrill is gone, was dat B.B. King. een van de zoveelste... Uh, duetten van uh, dit werkje, want uh, nou, hij, hij heeft het met Bono gedaan, geloof ik. Met wie niet, eigenlijk. Ja, met wie niet. Je er ja. Deze kende ik nog niet, deze. Nee, uh, dit ik ook met niet. is Tracy Chapman. Tracy Chapman, ja. Uh, was de dame. Nee, deze kende ik ook nog niet. Maar ja, goed, als je, de film de is gone, dan krijg je een hele lijst met allemaal versies. Ik heb de bovenste man genomen. Altijd proberen. Altijd <laughs> ja, gewoon de bovenste manier van genomen. Het komt wel goed. Goed, the thrill is gone. En, uh, je hebt straks nog zo'n apart wat ik trouwens helemaal niet eens ken zelfs. Dat meen je niet? Nee, dat ken ik niet. Nee, Het is voor mij helemaal... Uh, ja, Misschien kan het hoor wel. Maar... Klein uurtje wachten. Klein uurtje regenen. wachten, dames en heren. Dan krijgt u... Uh, en dan gaat Ron een beetje tegengif geven. <laughs> dat was een Beatles overkill. Dan gaan we nu een beetje... Uh, ja, ja, Gaat hij wat doen. Let op. Straks om, om even over half twee. Tien over half twee ongeveer. Ja wordt. Gaat hij dat doen? Ron. Ja, nou, ik vind het leuk. Ik vind het allemaal hartstikke goed. We gaan verder met. Uh, dit is. Uh, Put a little love in your heart. En het is tijd voor cultuur, dames en heren. Want u weet het, op woensdag hebben wij altijd een overzicht van wat er in de regionale theaters te doen is. En dat gaat 6.9. Ja. Ja. Ja. be... Not to be, that is the question. Zandvoort Lunch presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Ron Gijssen. Ja, daar gaan we weer en er is hier, snel, hier, ja? Ja, gaan ja, we gaan ja, snel ja, van start, ja, ja. want, ja, want ja. er is weer een heleboel uh, te doen natuurlijk. Uh, we gaan uh, beginnen in de filmschuur in de Lange Begeindestraat 9 in Haarlem. Even het verhaal. Dr. Stephen Murphy is een gerenommeerd chirurg die met zijn volmaakte vrouw, oogarts Anna en hun twee voorbeeldige kinderen een perfect gezin vormt. Tot Martin, een vaderloze tiener die Stephen onder zijn vleugel heeft genomen, aan de poorten van hun idyllische bestaan komt te rammelen. Martin dringt steeds verder het gezin binnen. Als hij Stephen confronteert met een gebeurtenis uit het verleden, wordt de duistere aard van zijn doel duidelijk. De nieuwe film is een geweldige, duistere thriller... met onder andere Colin Farrell en Nicole Kidman. Op zaterdagmiddag 2 december wordt de film voorafgegaan... door een inleiding van filmkrantjournalist Ronald Rovers. De inleiding begint om kwart over vier... en de film wordt aansluitend vertoond. Dus daar gaan we heen naar de filmschuur in Haarlem. Dan nog voor de kinderen. Een kindertheatervoorstelling. komt van het dak af en daar zal waarschijnlijk wel iets over Sinterklaas gaan, denk ik. Dat wordt euh, gedaan in kindertheater De Toverknol aan de Spiegelstraat 8A in Haarlem. In het kindertheater De Toverknol kunnen ouders met hun kinderen elke woensdag, zaterdag en zondag om euh, half elf, twaalf uur en twee uur s middags theatervoorstellingen bijwonen. De voorstellingen zijn geschikt voor de leeftijdscategorieën 1 tot en met 4 jaar en 5 tot en met 9 jaar. En in deze voorstelling kan Guus niet wachten tot het pakjesavond is. Gezellig Sinterklaasliedjes zingen met papa en mama. Plotseling ziet ze een vreemd pakje met de mededeling dat Pakjesavond in gevaar is. Samen met Sam, de vreemde politieman, probeert Guusje Pakjesavond te redden. Tot en met vrijdag, uh, tot en met zaterdag, nee helemaal niet tot en met zaterdag, tot en met 6 december, speelt deze voorstelling in de Toverknol in Haarlem. Dan nou, nog, nog steeds voor de kinderen, want uh, het is natuurlijk een beetje de kindermaand. Theater de uh, speelt Sint en de Pakjes uit Zee. En dat gebeurt bij informatieboerderij Zorgvrij aan de Genieweg 50 in Velsen-Zuid. Sinterklaas zit te vissen in een bootje, ter ontspanning voor de drukke tijden die komen gaan. Hij heeft nog één verlanglijstje wat moeilijk te vervullen is. Gelukkig krijgt hij hulp uit onverwachte hoek. Eens een heel anders Sinterklaasverhaal. Zondag 3 december uh, van half twaalf tot twee uur middags gaan we nog eentje doen. Nog even naar de Stadsschouwburg... aan het Wilsomplein 23 in Haarlem... naar Veldhuis en Kemper. Veldhuis en Kemper namen een sabbatical... van het duo. Dook het leven in en kwamen met een frisse blik... weer bij elkaar. Je moet niet alles geloven wat ze zeggen. Kritisch blijven. Een zinvolle tip, maar het kost zoveel tijd. Zou het niet heerlijk zijn als iemand anders... dubbel eens flink op een rijtje zet? Simpel, overzichtelijk en betrouwbaar. Geloof Veldhuis en Kemper nou maar. Zo hak je tijd over voor de dingen die het leven echt de moeite waard maken. Lachen bijvoorbeeld. Vrijdag 1 december en zaterdag 2 december uh, om kwart over acht. Ja, dat is om kwart over acht. Stad Schouwburg, uh, Wil uh, Wilsonplein 23 in Haarlem. Ook wel zeggen, komt u maar hoor. Artiest in het licht. George Harrison. George Harrison. En het is, uh, het is dus vandaag zijn sterfdag, helaas. 29 november 2001 kwam er uh, een einde aan het leven van deze fantastische muzikant. Uh, gitarist, zanger, uh, lid van de Beatles natuurlijk ooit. En daarna van de Traveling Wilburys. En ook nog uh, nou ja, veel soloplaten gemaakt. En uh, George werd 58 jaar, ik zei het al, veel te jong natuurlijk. En hij leed aan kanker. En dat, uh, ja... Dat is nou helemaal nog steeds volksvijand nummer 1. Goed, dit was een nummer van... Uh, uh, het is bij George, ja, ik vind het voor George Harrison altijd moeilijk. Wel, welk nummer moet ik nou kiezen? Want ik vind het mooi van hem. Dus ik denk, nou, laat ik maar deze gedachte eens even de wereld inslingen. Hey, give me love, give me hope, give me peace on earth. Dat was mooi. Afkomstig van het album Living in the Material World. Oké, okay, George Harrison dus. Dat was hem. Dit is Wilson Pickett en dit is de laatste van de duur. Mojo Mama. Oudje, lekker oudje En uh, dat noemen dat heet dus Mojo Mama We gaan naar het nieuws en het weer Van, uh, van 1 uur, van de NOS En daarna zien wij we u terug Met een leuke conferentie En nog meer mooie muziek En natuurlijk nog veel meer cultuur Tot zo